6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Aandeel SNS-Reaal verder onderuit. Het kabinet wil Britten bij EU houden. Ook morgen minder treinen vanwege winterweer. Beleggers lijken het vertrouwen te verliezen in bank en verzekeraar SNS Reaal. Op de beurs in Amsterdam is de koers van het aandeel met 12% gedaald naar 76 eurocent. Het aandeel kostte in 2006 nog 17 euro. Door zware en aanhoudende verliezen in de portefeuille met vastgoedfinancieringen... is de bank in de problemen gekomen en is nieuwe steun van de overheid nodig. In november 2008 kreeg de bank al 750 miljoen euro... Goed ingevoerde Haagse bronnen melden dat binnenkort maatregelen worden verwacht. Nationalisatie van SNS Reaal zou een serieuze optie zijn. Minister Asscher van Sociale Zaken wil de loongarantie bij faillissement aan banden leggen. Bij een faillissement neemt het UWV een deel van de salarisbetalingen over. En dat kostte de overheid vorig jaar 425 miljoen. De UWV betaalt bij een faillissement het loon maximaal zes weken door. Wordt geprobeerd om dat geld te verhalen op het failliete bedrijf... maar dat lukt lang niet altijd. Om te voorkomen dat het Rijk tegen een forse tegenvaller aanloopt... wil minister Asscher de uitkeringen aan banden leggen. Topsalarissen en bonussen wil hij niet langer vergoeden. De regeling wordt nog uitgewerkt... en zal dit voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. In Friesland is het aantal faillissementen het afgelopen jaar veel harder gestegen dan in de rest van het land. Gingen ruim 52 meer Friese bedrijven failliet. De landelijke stijging was bijna 18 De Kamer van Koophandel in Noord-Nederland zegt dat er in Friesland relatief veel bouwbedrijven zitten en veel industrie. En dat zijn nou net de sectoren die hard getroffen worden door de crisis.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 Ook morgen rijden er weer minder treinen. De NS en ProRail houden vast aan de aangepaste dienstregeling. Volgens organisaties is het vanwege de aanhoudende strenge vorsten beter om op veel trajecten eens per half uur een trein te laten rijden in plaats van eens per kwartier. Zo leiden eventuele storingen minder snel tot grote problemen. Rijkswaterstaat heeft deze winter tot nu toe ruim 300 meldingen gekregen van voorschade aan snelwegen. En dan gaat het meest om gaten in het wegdek, vooral in de randstad, waar ook de meeste snelwegen liggen.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 Morgen overdag is er vrij veel bewolking, maar de zon die komt ook nog regelmatig tevoorschijn. Het wordt net als afgelopen dagen een koude winterdag met middagtemperaturen rond min 3 graden. Aan de het is minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag is dat 60 kilometer file. De files die opvallen staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 8 kilometer. Daar stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Rijswijk staat 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Op de A6 muiden Lelystad tussen Almere en Lelystad... 7 kilometer na een aanrijding, daar is maar één rijstrook open. Op de A50 Eindhoven-Os staat voor Veghel 4 kilometer. Dat komt ook nog een ongeluk. En tussen Dieren en Arnhem moeten treinreizigers rekening houden... met meer dan een uur vertraging. Door een kapotte bovenleiding rijden daar geen treinen.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 9 over 6, goedenavond. Faillissementen kosten de Nederlandse overheid honderden miljoenen euro's. Minister Asje van Sociale Zaken wil die oplopende rekening beperken. En wie denkt na een faillissement een lucratieve doorstart te kunnen maken als webwinkel? Dat is makkelijker gedacht dan gedaan. Blijf luisteren waarom dat zo is. Dat straks. Eerst de geestelijke gezondheidszorg. De meeste politici in Den Haag willen niet inhoudelijk reageren... op het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Dat college vindt dat er een wildgroei is ontstaan... in de vergoeding van psychische klachten. Gisteren lekte dat stuk bij ons uit. Daarin schrijft het CVZ wat er nog aan geestelijke gezondheidszorg... vergoed moet worden. En dat zou dus te veel zijn. Dat een conceptadvies überhaupt naar buiten komt... dat vinden ze in politiek Den Haag een slechte zaak. Zo merkte verslaggever Marcel Bril. Onrust, dat is wat het conceptadvies veroorzaakt heeft vinden de politici die uiteindelijk hierover een besluit moeten nemen. Minister Schippers van Volksgezondheid wil eigenlijk niet reageren op het concept... Maar na enige aandringen? Nou, Wat ik wel goed vind is dat het college niet uh, opschrijft uh, alleen wat ze zelf bedacht heeft... maar dat ze ook vragen wat anderen daarvan vinden. Het risico daarvan is, is uh, als je het aan anderen toestuurt, dat het ook bij u uh, terechtkomt. Uh, en dat mensen dan bezorgd raken. En dat vind ik ontzettend vervelend. Omdat dit, ja, dit zijn gedachten die men toetst en die in, in ontwikkeling zijn al ideeën. Maar het is nog helemaal geen beleid. Ik heb er zelf ook nog helemaal geen uh, oordeel over. De coalitiepartij PvdA heeft gisteren en vandaag een heleboel bezorgde mailtjes gekregen. Kamerlid Lea Bouwmeester beantwoordt die als volgt. Dat het nog een conceptadvies is, dat het CVZ zelf nog zegt dat het gewijzigd wordt. Dat we alle adviezen naast elkaar leggen. Dus mensen die mij mailen geven een ander advies dan het CVZ. Daar maken wij een oordeel op en dan wordt bekend wat er met het pakket gebeurt. Over het concept moet nog vergaderd worden door het CVZ. Voordat het naar de minister en de Kamer gestuurd wordt. En Edith Schippens weet dat de concepten nog wel eens aangepast kunnen worden. Ik heb ook nog een voorbeeld van een recent advies over fabrie en Pompen... wat in het concept er totaal anders uitzag dan in het definitieve advies. Dus laten we nou eerst even het definitief advies afwachten. Elke vraag over ieder concreet punt uit het conceptadvies... wordt door bijna niemand beantwoord. Pas als het advies definitief is, dan geven ze uiteindelijk een mening... en nemen ze een besluit. Uitzondering is Renske Leijt van de SP... Zij reageert uitermate negatief op de inhoud van het concept. Het is ook wel ernstig om gewoon te zeggen... ja, loop je medische schade op op je werk of door het verlies van een naaste... of door een trauma in je jeugd. Ja, sorry, betaal maar zelf. Ik vind het echt heel kortzichtig. Het houdt ook geen rekening met uh, de mogelijke kosten die uh, komen als mensen uitvallen... als ze niet meer kunnen werken doordat ze in de knoop zitten... Of omdat ze misschien die andere iets aan gaan doen, omdat ze in een knoop zitten. Dus dat vind ik er echt kortzichtig aan. Komende maanden zullen er nog pittige discussies gevoerd worden over wat er wel en niet vergoed mag worden. Want wat er ook precies besloten wordt, duidelijk is dat er flink bezuinigd gaat worden op het basispakket. En vooruitlopend op die pittige discussies in de komende maanden... heeft vandaag een groep hoogleraren in de psychiatrie... zich inmiddels in een brief in felle bewoordingen... tegen het conceptadvies van het college voor zorgverzekeringen um, uh, uitgesproken. En die brief die kunt u terugvinden op onze website nws.nl. Minister Ascher van Sociale Zaken wil de loongarantie bij een faillissement aan banden leggen. Bij een faillissement neemt het UWV een deel van de salarisbetalingen over. Volgens het UWV zijn die betalingen de afgelopen jaren geëxplodeerd. En om wat voor bedragen gaat het dan? Nou, enorme bedragen. Uh, vorig jaar kostte deze regeling de overheid 425 miljoen. En dat blijkt uit cijfers van het UWV. En voor de crisis in 2008 was dat nog niet eens de helft van dat bedrag. Dat is daarna opgelopen. In 2009 een enorme explosie van faillissementen. Uh, toen steeg het bedrag naar 400 miljoen. Daarna nam het weer af. Maar vorig jaar opnieuw veel faillissementen. En dus ook veel uitkeringen. Wanneer komen werknemers een aanmerking voor zo'n vergoeding? Nou, als een bedrijf failliet gaat, dan is dit eigenlijk een soort vangnet voor de werknemer. Dus soms was een bedrijf al niet in staat om enige tijd de lonen te betalen. Stel, een bedrijf gaat vandaag failliet. Dan hebben ze waarschijnlijk het salaris over januari niet betaald. Dat neemt het UWV dan over. En ook de toekomstige betaling voor zes weken neemt het UWV over. En uh, ja, die rekening loopt natuurlijk op als veel meer bedrijven failliet uh, gaan... En uh, ja, die rekening moet betaald worden door de overheid. Het is inderdaad gewoon eigenlijk een simpele uh, optelsom. Hè? Want vandaag juist ook meldt het CBS... dat niet eerder zoveel bedrijven failliet gingen als in 2012. Dan is het dus ook logisch dat die rekening voor de overheid erop ook. Ja, op dat klopt. Want je zag dus... die vorige piek was in 2009. Toen waren er ook heel veel faillissementen. Vorig jaar nam het opnieuw toe. Een nieuw record is uh, gevestigd. Uh, vooral in de bouw, de vastgoed, detailhandel gaat het slecht. Veel faillissementen. En dus uh, uh, loopt de rekening ook op. Want in totaal zijn vorig jaar door die faillissementen... Uh, ongeveer 50.000 mensen zonder werk komen te zitten. Die zijn ontslagen na een faillissement. Dat gaat natuurlijk om grote groepen mensen. En om ze niet direct in de kou te laten staan, is die regeling bedacht... dan neemt het UWV de betaling van dat salaris uh, over. Maar nou, wat wil de minister van Sociale Zaken er aan doen dan? Nou ja, hij wil het eigenlijk aftoppen. Hij wil het aan een maximum uh, zetten. Omdat hij zegt van ja, nu is het een soort open einde regeling. Elk salaris gaan we maar vergoeden. Zelfs stopsalarissen, bonussen. Um, dat moet uh, stoppen. En dus uh, uh, werkt hij nu aan een plan om daar een maximum aan uh, te stellen om op die manier te voorkomen dat ja, ook die regeling gebruikt wordt om enorme salarissen te vergoeden. Ja, zijn die cijfers ook inzichtelijk? Zijn er zoveel mensen met een bonus of een hoog salaris... die gecompenseerd worden door de regeling? Nou ja, we hebben die cijfers opgevraagd bij het UWV... en dan blijkt zeg maar die topsalaris nog wel mee te vallen. Dat gaat over die 50.000, om ongeveer 2.000 mensen... die echt een, een, een uh, uh, meer dan twee keer modaal uh, verdienen... en soms ook meer dan een ton of nog meer. Uh, maar de grote groep, uh, eerlijkheidshalve, zit daaronder. Mensen die gewoon modaal of minder verdienen... Of uh, maximaal twee keer uh, modaal. Nou, de minister zal ergens zoeken naar die grens en zeggen dat is het bedrag dat ik nog vergoed en mensen die meer verdienen krijgen niet meer het hele salaris gecompenseerd. Gersjan jan Denikamp, dankjewel. Hashtag of hekje op Twitter wordt modiëns. Dat zeggen ze althans in uh, Frankrijk. Dat moeten vanaf nu Franse ambtenaren. Dit weer Gers hebben de ANWB. Kwart over zes is het een beetje het aflopen. Uh, ja, 40 kilometer file staat er nog, dus de meeste files worden wel korter. Er staat nog wel een lange file op de A6 van Muiden naar Lelystad. Voor Lelystad 8 kilometer, dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Bij Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Op de A20 richting Gouda, voor Nieuwekerk en de IJssel, staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de N15 tussen Europort en Rotterdam is na een ongeluk... in beide richtingen dicht bij de Thomassen tunnel. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Jubelende reacties uit de conservatieve partij, kritische reacties uit de Europese hoofdsteden en de Labour-oppositie. De lang verwachte toespraak van de Britse premier over Europa is in de politiek gemengd ontvangen. Maar hoe reageert het Britse bedrijfsleven? Correspondent Arjen van der Horst sprak met Sietzke, de groot van de Federation of Small Businesses, een organisatie die het Britse midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt. Ja, de Federation Small Businesses, waar ik voor werk, uh, die is het met Cameron eens dat er heel veel hervormingen nodig zijn. Omdat je dan de Europese markt goed kunt laten functioneren. Dat is heel erg belangrijk voor ons, voor het midden- en kleinbedrijf. Uh, de vraag is echter of je dat uh, moet doen via het opengooien van, het, van de verdragen. En vervolgens een referendum, dat creëert natuurlijk allemaal onzekerheid. Wij hebben het liefst dat hij zich concentreert op uh, de barrières die nu in de Europese markt bestaan. Zoals? Zoals bijvoorbeeld uh, BTW-wetgeving of bijvoorbeeld uh, de barrières in de digitale Europese markt en andere barrières voor businesses die, wel in, die alleen maar in het Verenigd Koninkrijk blijven, zoals kappers en slagers. Uh, die mensen moeten ook die regels implementeren. Uh, dus wij willen dat de Kamer zich concentreert op betere regelgeving. Dat is onze hoogste prioriteit. Ja, we hoorden de afgelopen weken ook een heel krachtig signaal van uh, de grote bedrijven in het land, de multinationals... die willen dat Groot-Brittannië lid blijft van de Europese Unie. Die vinden de, de, de strategie van Cameron te riskant. Maar het is, het is geen zwart-wit beeld als het gaat om het Britse bedrijfsleven. Hè? Verschillen jullie als het, als het gaat om een midden- en kleinbedrijf... Met, met de grote multinationals? Ja, en dat heeft ook een reden. Uh, onze leden, de leden van de Federation Small Businesses, die zijn heel divers. Dus we hebben exporterende leden, we hebben wat ik zei, kappers, slagers, IT-bedrijven, mensen die alleen maar in het Verenigd Koninkrijk uh, handel drijven. Maar wat ik zei, ook exporteren. En het hangt er vanaf welke sector je zit, of je exporteert of niet, uh, wat je mening is over de Europese Unie en over het Verenigd Koninkrijk als lid van de Europese Unie. Daarom hebben we besloten om neutraal te blijven over dit onderwerp. Wij zeggen, je moet je concentreren op groei... en op betere regelgeving. Uh, maar wij houden ons... Uh, verre weg van uh, constitutionele kwesties. Wat zijn de risico's van wat Cameron nu gaat doen? Onderhandelen met Russel en dan een referendum. Dat gaat vijf jaar duren. Uh, ja, nou het risico is dat je dus vijf jaar onzekerheid hebt. En dat is natuurlijk niet wat kleine bedrijven met name nodig hebben. Vince uh, Cable heeft gezegd van de week... Dat uh, is de minister van Handel? Dat is de minister van Handel. Van wat bedrijven nodig hebben is uh, zekerheid. Dan krijgen ze vertrouwen om uit te breiden, om extra personeel aan te nemen en dus om te groeien. Als je naar nou opiniepeilingen kijkt, dan zie je dat er, dat er veel weerzin is tegen Europa onder de Britse bevolking. Tegelijkertijd als je Britse kiezers vraagt hoe belangrijk is Europa voor u, dan zie je dat dat... Uh, niet zo relevant voor ze is. Op de ranglijst van de meest belangrijke thema's zit het geloof ik op de vijftiende plaats. Nummer één natuurlijk is de economie. Is dat niet een beetje het gevaar dat Cameron heel veel aandacht gaat besteden aan Europa... terwijl veel Britten, Britse kiezers en misschien ook wel dus het midden- en kleinbedrijf zegt... richt je vooral op het economische herstel? Dat is precies wat wij zeggen. Um, wat Cameron nu doet, is de aandacht eigenlijk afleiden voor waar we ons werkelijk mee bezig moeten houden. En dat is met het creëren van banen, het openhouden van de Europese markt. En het creëren van betere regelgeving en een goed klimaat voor bedrijven om in te groeien. De reactie van het Britse bedrijfsleven op de uh, uitspraken, de toespraak van David Cameron vandaag. Duizenden nieuwe webshops komen er jaarlijks bij. In 2011 bijvoorbeeld 7300. Het geeft wel aan dat veel mensen denken dat er snel en veel geld is te verdienen met een internetwinkel. Maar daar verkijken ze zich op, merkte verslaggever Jeroen Schutijzer op de webwinkel vakdagen in Utrecht. Eén van de weinige sectoren in de economie waar het hartstikke goed gaat. Wijland Jonge van de thuiswinkelorganisatie. Er lopen vooral heel veel... Mensen rond die het, heel, het webwinkelvak heel erg serieus nemen. Oh, zo af en toe kom je nog wel eens zo'n goudzoeker van... uh, tegen je. Ja. Cowboys. Dat zijn mensen die komen dan uh, bij je stand en die zeggen... van: we willen graag een webwinkel uh, starten. En uh, weet je dan, uh, we hebben een pakketje genomen voor 12,95 euro per maand. Nou, Met zo'n pakketje kun je dan gewoon een webwinkel uh, automatisch starten. Het enige wat je hoeft te doen is er nog wat, wat, wat, wat productjes in te gooien. Dat doen we dan even snel. Zeg je die, hoor je die mensen dan ook zeggen en denken. En dan gaan we thuis aan de keukentafel zitten met de laptop open... En dan komen de, de rollen de bestellingen zo naar binnen toe. En het eh, schip met de gouden eieren rolt, rolt binnen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nou was ik net van plan om zo'n webwinkel te beginnen. Uh, ja, wat zal ik doen? Gebreide oorkleppen of uh, konijnenhokken? Wat raadt u mij aan? Nou, dat u heel goed nadenkt over uh, in welke segment u uh, instapt. Er is nog steeds echt ruimte voor nieuwe webwinkels. Er zijn ook heel veel mensen die zomaar wat doen. Ik uh, denk nu uh, twee jaar, zoiets. En is het een doorslaand succes? Uh, nog niet, nee. nee. Wat verkoopt u? Wij verkopen kantoorartikelen, meubels, kunst, eigenlijk van alles. Verkoopt u niet te veel? Waarschijnlijk wel. Gooi je al die spullen eruit en verkoop uh, plastic meubels? Plastic meubels, dat zit niet zo lekker volgens mij, ook wel? Ja, maar wel goedkoop. Het is wel goedkoop, hè. Is Het waar. is crisis, hè? U heeft geen briljant idee. Nee, nee, sorry. U wel dan? Uh, nee. Mensen denken dat hier het snelle geld te halen is. Maar Dacht niet, u dat uh, twee jaar geleden ook? Nee, niet, niet. Het is ook nooit de bedoeling geweest voor het, het, het snelle geld. U rijdt nog niet in een Porsche? Nee, nog niet, nee. Of een BMW? Ook een nog Mercedes. niet. Mercedes? Ook nog niet. Want dat hoort, bij succesvol zaken doen moet je een ruime parkeerplek hebben ja, met een goed. grote auto. Oké, okay, okay. ja, dat uh, wist ik niet. Nou, uh, heel veel succes hè. Dank u wel, komt goed. De 37.000 webwinkels waren afgelopen jaar goed voor een verkoop van tegen de 10 miljard euro. Een kanttekening, de 30 grootste webshops als Bol, Wekamp en V&D eisten zo'n driekwart van die totale omzet op. De rest is dus heel veel kruimelwerk. Franse ambtenaren mogen het Engelse woord hashtag niet langer gebruiken. Het bekende Twitter-symbool, shift 3, dan ziet u het hekje opduiken, moet voortaan aangeduid worden als modiets. Yes". Dat heeft de Nationale Taalcommissie besloten. En het decreet geldt daarmee voor alle overheidsteksten. Margot Dijkgraaf, goedenavond. Ja, goedenavond. Kenner van de Frans literatuur en francofiel uh, Mo Dieze. Spreek ik dat al goed uit of ga ik daar meteen over? Mo Nou, ah. eigenlijk moet ik hem dan met een z hè, op het eind. Mo Dieze. Ja. Ja, wat betekent dat? Want mijn Frans is inderdaad een beetje roestig. <laughs> ja, het woord mo betekent woord. En jazz is volgens mij niet zozeer dat hashtag tekentje. Maar dat is zo'n zo uh, ja, zo golfje, zeg maar, wat je wel eens tussen twee woorden ziet. Oh. Dus Maudière is volgens mij niet helemaal hashtag, maar het komt wel in de richting. Ze hebben het waarschijnlijk heel goed bedacht voor deze gelegenheid. <laughs> Waarom hebben ze dat goed bedacht? Is dat nou typisch Frans chauvinisme? <laughs> Nou ja, kijk, Frankrijk is natuurlijk, en de Franse taal uh, is, ja, wordt wat anders benaderd dan, dan Nederlanders hun Nederlandse taal benaderen over het algemeen. Ze hebben er wat meer aandacht voor, ze vinden het wat belangrijker. En ze zijn ook erg trots op hun taal al, al even lang. Ja, ze nemen het gewoon heel serieus en dan willen ze heel graag een, uh, een Franse versie van uh, Engelse woorden. Want ja, dat Engels, dat is het toch niet helemaal. Natuurlijk. Ja, ik probeer me, me toch een beetje voor te stellen... Het ik probeer me toch een beetje voor te stellen... hoe daar een stel Franse ambtenaren bij elkaar gaan zitten... en daar een hele grote, belangrijke vergadering aan gaan wijden. Ja, nou, maar dat kunt u zich heel goed voorstellen... want dat is gewoon een Frans onderdeel van de Franse cultuur. Je hebt de Academie Française en die houdt zich bezig met... Ja, de Franse taal in al uh, zijn dan wel haar aspecten. En dat gaat het ook over uh, nieuwe woorden, over uitspraak, over uh, aanpassingen in de grammatica... Dat is gewoon een instituut in Frankrijk dat behoort uh, tot de Franse traditie, tot de, tot de Franse cultuur. Ja, want het lijkt wel hier in Nederland traditie te zijn geworden om zoveel mogelijk Engelse talen uh, en Engelse woorden te gebruiken in het uh, spraakgebruik. Als we nou kijken naar de Franse taal, bij welke zeg maar, geëikte Engelse woorden zie je daar nog meer terug? Hè? Dat de Fransen daar echt een Frans woord voor willen gebruiken. Nou, er zijn er een aantal en hebben die commissies van de Academie Française zich ook wel over gebogen de afgelopen jaren. Je ja, hebt bijvoorbeeld het woord software. Nou ja, dat is in het Frans uh, logiciel. Dat is eigenlijk een heel ingeburgerde term. Maar bijvoorbeeld ook de podcast, dat noemen ze daar, de Baladeur numeriek, <laughs> En het woord podcast, Ja, dat zal je echt niet, uh, niet snel horen, denk ik. Mm. Uh, zelfs die commissie voor uh, het vocabulaire en de terminologie, die heeft zelfs gekeken naar het woord beach, bijvoorbeeld. In beach volleybal en dat soort dingen. Nou, dat mag niet beach heten, maar dat moet zuur gesadelen zijn. Ja, strandvolleybal. Ja, waarom eigenlijk niet? Waarom ja. eigenlijk niet? Ja, hoe geldt dat voor computer en e-mail? Uh, ja, computer is uh, ordinateur en dat is eigenlijk een hele ingeburgende term. Computer zou je denk ik ook, computer, dat hoor je niet zo snel. Ook de gewone Fransman zegt gewoon ordinateur. En e-mail, ja, dat is toch wel mail geworden. M-E-L met een accent grave op de E. Uh -huh. Maar courriel is ook een hele ingeburgerde term. Ja. Vreemd nou, u... genoeg is dat voornamelijk in Quebec, uh, courriel. Courriel, uh, zeggen ze dan. Oké, okay. nu zit het zelf ook op Twitter. Hè? Gebruikt u hem ook de hashtag of de modiez? Ik... Ja, ja, die gebruik ik ook, ja. ja. ja. Ik zal toch nog wel hashtag meten nou zeggen, denk ik. Ja, of zullen, of zullen we gewoon hekje afspreken? Hekje, is ook goed. Hekje, het hek gaat dicht. Maar gewoon Dijkgraaf, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Da. Bill Gates is teleurgesteld in Nederland. Daar sluiten we deze uitzending mee af. De oprichter van Microsoft steunt met zijn foundation wereldwijd goede doelen. En deze week reist hij door Europa. Vandaag was hij even in Den Haag. En daar zei hij ontstemd te zijn door de Nederlandse bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Well, that dat zou tragisch zijn. And you know, part of the reason I feel strongly about this is: I'm spending all the money I earned uh, on these vaccines. And... Uh, contraceptives for women and, and cutback is is a uh, surprising thing. Het zou tragisch zijn als de Nederlandse regering daadwerkelijk 1 miljard euro ontwikkelingshulp gaat bezuinigen. Aldus Gates, ik spendeer, zegt hij, al het geld dat ik heb verdiend aan onder andere vaccins en voorbehoedsmiddelen eh, voor vrouwen. De bezuinigingen op de Nederlandse ontwikkelingshulp verrassen me, Aldus Gates. En hij hoopt dat het op een of andere manier wordt teruggedraaid omdat goede ontwikkelingshulp op de langere termijn meer oplevert dan dat het kost. En een uitgebreid interview vanavond met Gates in Nieuwsuur vanaf 10 uur op Nederland 2. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1-Snaal. Ik wens u een prettige woensdagavond. En op Twitter, Joost Eerpans, hashtag avondspits. Goedenavond. Ja, mordier ze uh, uh, eens, of mordier ze oneens, toch, Tim? Hij <laughs> oui, zegt het goed. Bonjour. <laughs> mordier ze eens, Wat een oneens. ellende, Joost. Laat het maar gauw door. Nou ja, voor onze Franse luisteraars doen we alles, dat begrijp je wel. <laughs> uh, Tim, het gaat natuurlijk over Cameron, dat is, dat is logisch. Uh, de grote speech. Ik vond het een goed verhaal. Vond je niet? Oei. Ja, perfect. Ja, ik ook. Bonbon, dat vonden ze in Frankrijk niet. Maar van nee. de meeste reacties van het continent... kreeg ik wel weer meteen brandend maagzuur, Tim. Uh, die arrogantie, hè. Ook vanuit Nederland weer een pech tot een timmerman. Zo blij met Europa. Waar haalt die en het lef vandaan... om er ook maar iets anders van te vinden. En ik vind die reacties dermate ongepast en dom... dat mijn stellingen als volgt luidt. In avondspits avondspit zometeen. Europa is Oost-Indisch doof. En mijn opponent is Sophie in het veld van D60 in Europa. En Chris Albers, dat is onze scheidsrechter zometeen. We gaan het meemaken in Avondspits. U kunt ook meedoen op 0800 1121. Hashtag mee of twitter mee. Hashtag zeg ik maar eens eens of hashtag oneens. We zijn er met Avondspits over een paar minuten. Het debat start dan hier op 1. Tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. Het is even over half zeven, mijn naam is Freddy van De jongens die begin deze maand in Eindhoven een man mishandelden, deden dat, nadat die man er een opmerking over had gemaakt dat een van de jongens een trap tegen een fiets gaf. Dat zegt de advocaat van een van de jongens die zich bij de politie in Eindhoven hebben gemeld. Er heeft zich inmiddels ook een derde verdachte gemeld.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 Vanwege de aanhoudende strenge vorst is het beter om op veel trajecten eens per half uur een trein te laten rijden in plaats van eens per kwartier. Dan leiden eventuele storingen minder snel tot grote problemen. ProRail en NS houden er rekening mee dat de aangepaste dienstregeling ook na morgen wordt aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Ja, die strenge vorst in het land hebben we nog net niet, maar het scheelt niet veel. Op dit moment hier en daar al min 9 op de thermometers en ja, de avond en nacht moet eigenlijk nog beginnen. Het gaat dan ook behoorlijk vriezen vannacht op de meeste plaatsen, matig tot streng, zo richting die min 10 kunnen we wel gaan. En op een enkele plek, als het wat langer opgeklaard blijft, zou het echt streng kunnen gaan vriezen met temperaturen onder de min 10. En de kans daarop is het grootst in het zuidwesten van het land, in delen van Zeeland en Brabant en in het noordoosten. Verder dan morgen. Eh, nog steeds temperaturen onder nul. Min 2 tot min 5 zijn de maximumtemperaturen. Er staat niet veel wind bij. De zon schijnt af en toe. Maar vooral in het zuidoosten van het land en ook in het noordwesten kunnen we wel weer hardnekkige wolkenvelden verwachten. Vrijdag weinig verandering. Alleen gaat de wind dan draaien naar een zuidoostelijke richting. Zaterdag begint de bewolking toe te nemen. Is het waarschijnlijk nog wel droog en vriest het licht. De dooie aanval staat voor zondag gepland. Dan gaat gepaard met winterse neerslag. En na maandag is het even voorbij met de winter. Awb verkeersinformatie Het is minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er staat nog wel 40 kilometer file. Op de A6 Muiden richting Lelystad... het voor Lelystad 8 kilometer na een aanrijding. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Emmeloord kan beter onrijden via Zwolle. Of de A1, de A28 en N50. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20... richting Gouda van Nieuwekerk en de IJsselstaat. 6 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht... De A28, Utrecht richting Zwolle, voor Leusten, drie kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En de N15, Maaslak, richting Rozenburg is dicht bij de Thomassentunnel. Dat komt door een ongeluk. Er is vertraging bij de spoorwegen tussen Dieren en Arnhem. Moeten treinreizigers rekening houden met meer dan een uur vertraging. Door een kapotte bovenleiding rijden daar geen treinen. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Europa is Oost-Indisch doof. Ja, praat mee met het gesprek van de dag op Opinie Radio 1. Hier komt Avondspits. Bel WNL. 0800-1121. Goedenavond, David Cameron trekt vandaag terecht van leer... tegen het uitdijende en zwalkende Europa... dat van noodpotje naar noodpotje vlucht om de gaten te dichten. Cameron komt op voor het nationale Britse belang, dat is logisch. En hij wil dat dat belang in de Unie blijft liggen. Hij wil het niet uitstappen. Hij wil meer waar voor zijn geld. Meer welvaart, minder bureaucratie, meer handel en competitie, minder subsidies. Klinkt mij als buitengewoon redelijk in de orde allemaal... Daarna wil hij, als Europa veranderd is, een volksraadpleging. De eerlijke vraag aan het Engelse volk, ben je in or out? Heldhaftig is dat. Hij gaat eerst vechten als een leeuw... en het Engelse volk mag hem daarna belonen of afstraffen. Maar de euro-elite vindt het allemaal niks. En reageert al meteen afwijzend op het verhaal van Cameron. Als hij het niet op onze manier wil, dan graag zonder hem. Nou, we zien waar dat toe heeft geleid. Wat een arrogantie. Cameron heeft groot gelijk. Europa moet veranderen. Wie dat niet wil zien, heeft een groot probleem. En slaat ook het laatste stukje vertrouwen van de Europese kiezer weg. Het is ontluisterend. Dus Schulz, Merkel en Hollande trek je de kritiek van Cameron maar aan. En doe er wat mee. Mijn stelling is, Europa is Oost-Indisch doof. Bel WNL 0800 1121. Welkom bij Avondspits een nieuwe aflevering staat klaar tot 7 uur. zijn we bij u, hier op Radio 1, op 0800 1121 kunt u meedoen. De euro-elite is doof, wat mij betreft voor de klaagzang van de burgers. Ze draaien hun rug. Naar de EU die burgers, als het zo doorgaat, de ineffectiviteit van Europa... en de landen die meer waarvoor hun geld willen en veranderingen willen zien... die worden niet serieus genomen. Dat is wat ik onder doofheid versta. U kunt reageren ook op Twitter door dat met hashtag eens of hashtag oneens. Kees van Lohan zegt eerdmans verbetering EU noodzakelijk... maar UK en Europa hebben elkaar nodig. Peter van der Besselaar zegt de ogen sluiten voor Europese eenwording... is als zwemmen op drogen. Hij is ermee oneens... We gaan naar de eerste beller zoals altijd. Het is Kees Koster. Hij komt uit Noordwijkerhout. Kees, kom er maar in. Goedenavond, Joost. Goedenavond Joost, ik heb, ik heb een klein verhaaltje. Een aantal jaren terug werd er een referendum gehouden... in Nederland over de Europese Unie. Ja. Ik reis veel door Nederland. En iedereen was voor. Alleen mijn stemde tegen. Weet je waarom? Vanwege uh, de zakkenvulderij in Europa. Ja. Er waren toen tv-programma's van we zetten s'morgens een handtekening en we gaan gelijk naar huis. Ja, je bedoelt het referendum over de Europese grondwet, het grondwettelijk verdrag. Juist, en ik weet zeker dat heel Nederland, althans een groot deel van Nederland, voor geweest was als, als men gewoon zich aan de belofte houdt van je moet je werk doen. En, wat, en ik denk ja. dat dit in Engeland ook een grote rol gaat spelen. Of ja. al speelt. Maar even jouw zakkenvullerij. Het is zakkenvullerij. Wat bedoel je daar? Kun je schuld weggooien? En wat, wat, of, wat, sorry, wat bedoel je Kees precies met die zakkenvullerij wat jou betreft? Nou, wat ik zeg, dus uh, ze komen smorgens, ze zetten een handtekening nou, en, ja. de, de, en ze paaien af. En ze ja. hebben toelagers van hier tot Ginter. Nou, een ambtenaar verdient twee dat is gewoon, ja. en, en als dat aan banden gelegd werd, dan weet ik zeker dat het heel andere stemmingen waren. Een, eentje, een, stem, een vertegenwoordigende stem hebben namens namens velen, Kees Koster. Um, ja. ja, het is ernstig. Maar het kan toch niet zo zijn, Joost, dat je smorgens... Het is op tv geweest ook dat je smorgens een handtekening zet... Ja. en dat je gelijk een half tijd... Het is lang, klopt, het is lang geleden, op de jaren negentig. Ik denk dat Sophie dat het er zo meteen wel wat over zal zeggen. Het is overigens wel veranderd, maar het, het, het, het salarissen... en geen belasting betalen, hè? Europese ambtenaren betalen geen belasting... Dat is nog Alles steeds... Speelt ja. ook allemaal een rol, het geld. Dankjewel Kees voor je reactie 0800 1121. Bent u binnen bij Avondspits? Peter Klein zegt mij eens, want zelfverrijking is nog steeds niet aangepakt. Geen politicus afgezet met buitensporen, salaris en schandalen in de SP. Of sorry, in Spanje en, uh, en uh, Griekenland wordt daarmee bedoeld natuurlijk. Edna McCloy zegt eens, respect voor de notabene Pro-Europese Cameron die de vinger op de zere wond legt, precies. De EU doet er goed aan te evolueren. De vinger op de zere wond, zo vind ik het ook, dat doet Cameron. En ik ben benieuwd of u het met me eens bent... dat de elite van Europa Oost-Indisch doof is voor die kritiek... en gewoon voortdendert richting afgrond. We hebben het er al vaak over gehad hier bij Avondspits... maar dit uh, verhaal van vandaag toont het weer eens aan. Ik ga kijken naar, en spreken met onze huispoliticoloog Chris Alberts... Docent Politieke Communicatie aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Chris, wat vond jij als politicoloog van Camerons verhaal vandaag? Nou, ik vind er niet zoveel van. Ik bedoel, kijk, Europa-kritiek, dat, uh, dat kennen we allemaal wel. Dat kennen we ook uit de Britse hoek wel. Mm. Dus ik bedoel, in die zin is dat, zo, is dat verhaal natuurlijk niet zo nieuw. En ik bedoel, kijk, dat referendum... Nou, dat, die heb ik eerlijk gezegd uit Groot-Brittannië niet zoveel gehoord. Uh, die komen toch vaak uit Ierland en uit Frankrijk en zo. En kijk, die referenda hebben natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde. doel. Die leiden altijd tot hetzelfde. Hè? Die leiden altijd tot, uh, ja, toch weer bewijs... ...van dat de bevolking uh, de Europese Unie uh, niet erg steunt. Of in, mm. in ieder geval dat de steun daar toch erg beperkt voor is. Nou, dus ik Zin, wat, ik zo maar kerst, wat ik zo sterk vond eigenlijk vandaag is dat hij zegt, sorry, ik doe het niet nu, want dan weet hij nu al dat, dat men zegt nee, terwijl hij er eigenlijk in wil blijven. Hij wil zichzelf bewijzen, zo zie ik het Cameron. Hij wil ja. een aantal hervormingen doorvoeren en onderhandelen met Brussel. En als dat dan uiteindelijk in 2017, 2017 wel of niet gelukt is, dan mag het volk van Groot-Brittannië zich daarover uitspreken. Dat vind ik sterk. Ja, maar ja, kijk, ik bedoel, het, we praten natuurlijk toch over erg situ een erg denkbeeldige situatie. Want, want Engeland, de, de UK, gaat niet uit de Europese Unie... want het is heel slecht voor de handel van, uh, van de UK. Dus dat is heel erg duidelijk. Het is gewoon een onderhandelingspositie neerzetten. En het probleem is natuurlijk niet zozeer dat alleen maar meneer Cameron met een referendum dreigt. Hmm. Het probleem is dat het gevoel wat hij neerzet... dat het in heel veel landen in Europa ook speelt. Maar is het Bidoor, ook goed, de... ja. Nou ja, en daarom is het goed. Dus ik bedoel, kijk, als je het hebt over de Ieren... De Ieren vinden soortgelijke dingen. De Denen vinden soortgelijke dingen. We weten wat er gebeurt als je in Nederland een referendum houdt. Daarom begint Geert Wilders vandaag heel hard te roepen... dat we ook hier een referendum moeten houden. Ja, Maar waarom? Omdat Geert Wilders weet dat hij het wint. Ja. ja, maar wacht nou ja. even, Chris. Dan is er toch wel wat aan de hand... als iedereen zo bang is voor die referenda. Nou ja, er is ook maar er is natuurlijk ook wel wat aan de hand. Kijk, er hoeft eigenlijk maar één ding te gebeuren. Ik wil de mensen moeten, de mensen in Europa, om het maar even heel algemeen te zeggen, moeten toch veel meer uh, rekenschap geven van het feit dat er een bepaalde emotie over Europa is. Ja. En dat die emotie ertoe doet. Dus ik bedoel, Europa gaat niet alleen maar over handel... en het gaat niet alleen maar over dat het best af en toe goed is om samen te werken. Dat geloven een hele hoop mensen ook wel. Maar het gaat ook gewoon over zeggenschap hebben over je eigen... Maar omgeving zeg jij dan, dan ook, dan, dan zeg hebt. jij Chris... dat mensen, he, eurofielen als Sophie in het veld die we zo meteen spreken... gewoon de kop in het zand blijven steken. Die denderen maar door en de mensen haken af. Kijk, ik, ik vind Sofie in het veld wel weer aansprekend. Ik vind dat wel een aansprekend iemand in Europa. Ik ben het niet met zo'n dat, ja, dat vind ik maar ook. Maar zij is tenminste wel iemand die een heel consistent geluid laat horen. Maar wel naïef. Consistent. Nou ja, dat kun je naïef noemen. Ik bedoel, kijk, vanuit voor uh, hoger opgeleid is dat een heel aantrekkelijk verhaal wat uh, Sophie in het veld uh, uh, vertelt. Maar voor andere groepen is het veel minder. Is het veel minder. Nou ja, kijk, uh, als ik nou kijk en ik zie, ja, nee, ik ga door. En, ze gaat door. Nou ja, voor andere mensen is dat minder aantrekkelijk. Nou, je zou verwachten dat dat voor andere, voor andere partijen, dat die dus wel daar heel erg naar zouden luisteren. En dat D66 met een specifieke doelgroep daar minder over heeft, dat vind ik niet zo'n probleem. Het probleem zit voor mij veel meer bij de VVD en bij het CDA ja. en bij de PvdA. Waar heel veel kritiek is in die achterban op dat hele Europese Zeker. project. En waar dat, waar dat absoluut niet gehoord wordt. Ik daar is, zit ik, het probleem. Ik kijk naar mijn scherm, linkerscherm, daar zit eens. Deels eens, eens, eens. Dat zijn de bellers hè, die nu binnenkomen. Het is natuurlijk misschien het gevoel van WNL, van avondspits. Mensen zijn kritisch. Maar het is een ge niet gevoelde uh, emotie in die bovenlaag van de Europese Unie. En daar schrijft iemand als Leon de Winter bijna wekelijks over. Ja, dat we, nou ja ik bedoel, en dat is natuurlijk een, een emotie die niet weg zal gaan... En kijk, in die zin, ik bedoel, er zullen alleen maar meer van dit soort geluiden komen. En misschien gaat het dit keer, kunnen ze dit keer dat dan uh, oplossen met ja. meneer Cameron en zijn referendum. Maar we weten nu al dat er daarna weer een andere situatie ontstaat... waarin weer bewijs komt van dat burgers dat zo niet willen. Want burgers Cies. willen gewoon invloed in hun dagelijks leven... Op, uh, op kleine schaal, dus dicht bij hen zelf. En Brussel is per definitie gewoon ver weg. Dat is gewoon zo. Fris, ik ga je straks nog weer een, een vraag stellen. Eerst nog even wat bellers, blijf aan de lijn. Europa is Oost-Indisch doof. Je kunt nog meedoen. doen. 0800 1121. De kritiek was triest. En ontluisterend vond ik van met name het continent en dan ook. Met name ook vanuit Nederland, de reacties die daar binnen dwarrelden van diverse politieke partijen. Wat vindt u? Hashtag eens, hashtag oneens. Fuat Sidali zegt op Twitter, oneens Europa is het beste wat ons is overkomen. Vrede en veiligheid. Nu nog uit de crisis. Gert Gerling zegt, Cameron is vooral bezig met zijn herverkiezing. Eerdmans, ik hoop het wel. Uh, Leon Hendrik zegt, eens Europa was een ondoordacht elite project. Eindelijk gaan we eens nadenken. En Ton van Hel zegt mij ook eens. Alleen het feit al dat Brussel zeggenschap over onze pensioenfondsen wil is voor mij genoeg om anti-EU te zijn. We gaan naar de volgende beller. Hendrik van Zwol uit Zutphen. Welkom. Goedenavond, uh, Joost. Hendrik. Jo Joost, ik ben het deels met je eens. Ik denk dat uh, Europa voor het afgelopen jaar... voor veel werkgelegenheid heeft gezorgd... en voor een, uh, een veilige, stabiele, stabiele economische basis. Mm. Uh, ik ben zelf pro-Europa, maar ik ben het ook met je eens... dat er een ontzettend deel uh, transparantie mist. Ik denk dat voor heel veel Nederlanders... al de, de Haagse politiek al ter bij hun weg staat... En, en, en als je dan kijkt naar Brussel, dat het een, een, een, een totaal niet transparant en een log um, instituut is. En ja. ik denk dat we daaraan moeten gaan werken. En moeten ja. gaan kijken, um, kijk, ik vind het best wel dapper wat uh, premier Cameron heeft gezegd. Zeker. Hè? En, en, en, en, en dat durven we eigenlijk in Nederland niet. Want we zijn altijd bang als we iets roepen dat Duitsland Frankrijk of een ander land ja. over ons heen valt. Dus in dat opzicht vind ik het wel heel dapper. dapper. En ja. of, het, of het een goede beslissing is, dat is natuurlijk de tweede nee, de, vraag. ja. Maar goed punt Hendrik, dankjewel. Ik wou nog even gauw terug, want hij moet er vandoor naar Chris Alberts... docent uh, politieke communicatie. Ik wou nog even aan je vragen, de reacties uit de Nederlandse politiek. Ik, ik, ik wil je, je even wat voorleggen. Rutte, die, die vind ik echt goed, die zegt een sterke analyse. Hij juicht het debat toe. Het is natuurlijk ook een vriendje van Cameron, dat moeten we ook niet vergeten. Uh, Wilde ze wil natuurlijk dat referendum. Nou, de, de PvdA begint met koude toon, die gaat weer over de toon praten. Pechtold vindt het allemaal chantage en hoogspel En door op dezelfde weg moeten we met z'n allen... Uh, de kriestudie, wat wou ik even zeggen, vond ik de allerbeste reactie. Die Gert-Jan Segers van de Tweede Kamerfractie zegt... letterlijk terecht, wijst Cameron erop... dat we opnieuw de bevoegdheden van Brussel moeten evalueren. Het uitgangspunt moet zijn... nationaal doen wat, wat we kunnen en Europees waar het moet. Ja, ik vond dat de beste. Hoe heb jij dat beoordeeld, die reacties? Nou ja, die reacties zijn allemaal erg voorstelbaar. En het probleem van die reacties is dat ze de meeste burgers helemaal niks zeggen. Kijk, ik bedoel... De burgers zijn natuurlijk niet per se tegen Europese samenwerking. Maar de vraag is wel heel erg van wat willen burgers nou precies wel dan van Europa? En dat wordt ook nooit echt naar gekeken. Wordt ze ook dat nooit dat gevraagd? Nee. Nou, het wordt ze ook niet gevraagd. Maar ik bedoel, daar moet je ook langer met burgers over praten om erachter te komen. Bijvoorbeeld als je het hebt over Europese handel. Ik bedoel, niemand is tegen handel in Europa en uh, samenwerking op het gebied van de interne markt ik denk dat is iets waarvan je dat redelijk kunt aannemen. Maar op het moment, en dan gooi ik er maar even iets in... als wij zeggen, we willen dat de plantsoenen... dan niet meer door de Polen worden geschoffeld... maar door mensen met een uitkering in Nederland... omdat die eerder uh, mm. aan bod moeten komen dan Polen... dan hebben we het over de, over de kern van het Europees beleid... waardoor heel veel mensen niet wordt gesteund. Nou, daar zou je echt veel meer met burgers over moeten praten. Mm. En dan kun je er een klein beetje achter komen van... want ik bedoel, Europa heeft natuurlijk ook mooie kanten. Dan kun je veel meer uh, naar Europa toe wat burgers... Uh, okay. Aanspreken. Maar, dan, maar dan, dan, dan, dan moet je veel meer tijd en energie in Maar dat is eigenlijk wat moment. Cameron wil. Je bent daar wel mee eens, dus denk ik. Hè, dat hij zegt, ja. we moeten opnieuw bekijken wat zijn eigenlijk de bevoegdheden van Europa. Hoe, hoe... En dat het leidt altijd tot minder bevoegdheden voor Europa. Dat is altijd de samenvatting nou. daarvan. Oké, okay, Chris, dat doen we tot zover. Uh, merci, Chris Alberts, politiek uh, docent. dankjewel. je wel. Zometeen dus, uh, Sophie in het veld, in het debat erbij. Uh, Peter Klein zegt mij, oneens op Twitter. Niet Europa, maar de EU is Oost-Indisch doof. Um, dat is eigenlijk wat ik ook uh, bedoelde, democratie-referendum uitgeschakeld ten behoeve van het hoge doel van eenmaking en corruptie. Je kunt omheen op Twitter met hashtag eens, hashtag oneens, ik lees er zo ver als ik kan allemaal voor. Uh, we gaan naar Jan Edens uit Horen. Jan. Ja, goedenavond. Nou, Jan. ik denk dat Europa heel belangrijk is, maar het belangrijkste is dat ze gewoon op de geld letten. Ik denk dat de salarissen in, in uh, Brussel erg hoog zijn. Ja. Ik denk ook dat die verhuizing naar uh, Straatsburg een krankzinnige geld- en energieweggooierij is. De landbouwsubsidies die naar miljoenen bedrijven gaan, krankzinnig. Die geluidsschermen in Polen, dat kan toch niet? Nou. Jij zegt dat soort dingen, er moet gewoon iemand zijn die kritisch kijkt... en zegt, wat gebeurt er met die miljoenen of jij, miljarden? Ja, je zegt, als daar een sanering komt... en er komt een betere controle op die uitgaven, dan ben jij bereid om, om de EU te steunen. Ja. ja. Ik denk dat het belangrijk is om... ten eerste voor die vrede, maar ook voor de handel... Als we, en als we mee willen hmm. doen met China en Brazilië... en al die opkomende landen... moet je toch een iets groter verband hebben. Ja. Jan, bedankt. En de, ja, en de banken is en? zeker belangrijk dat daar een keer wat toezicht op komt. Die krankzinnige weggeld, weggooien. Helder Jan Edens, dankjewel. We gaan naar Diana uit Grasselte. Diana, welkom. Goedenavond. Ja, goedenavond, Hoi. Joost. Uh, ik ben het compleet met je eens. Um, ik vind het moedig ergens wat uh, uh, Cameron heeft gezegd. Alleen, volgens mij, hij kan op het ogenblik nog niet eens een referendum houden. omdat hij geen meerderheid heeft in, uh, in zijn uh, huizen. Nou, um, uh, dus, maar uh, ik vind, wij zouden hier best een referendum kunnen houden. maar niet over in of uit. Maar wat vinden wij dat waar uh, Brussel over kan beslissen? of de EU? En wat vinden we dat het nationaal moet blijven? Ja, punt van, en voor ja. mij. Ja. Uh, is, ...is sowieso de pensioenen... Waarbij wij lang voor gewerkt hebben. Ja, precies. Ja, dat... ...dat is, ja, dat is dat dat, krankzinnig. Dat is een steende aanstoot, ja. En de belastingen uh, gelijktrekken vind ik ook niet juist. Waar ze naar is, uh, moeten gaan kijken is volgens mij de fraude, de banken... Uh, ...ja, noem maar op. Oké. Okay. Een aantal punten zeg ik terug naar de nationale lidstaten en niet bij Europa, Diana. Dank je wel, Diana het Gassel. Ik ga naar Sofie in het veld, D60 Europarlementariër. Sofie, goedenavond. Goedenavond. Hai, nou, je, je weet, de luisteraars van Avondspits zijn niet zo eurofiel. Dat is jou wel bekend, eh, ah. door het gemiddelde althans. Maar ik stel nu vanavond de EU-elite, hoor jij denk ik ook bij, is Oost-Indisch doof. En wat, wat is jouw reactie daarop? Nou, ja, de, de elite. Europa maken we zelf, met elkaar. Um, en Oost-Indisch doof, kijk... D66 zegt al heel lang, de zaken moeten anders in Europa. Ik hoor net een paar van uw bellers zeggen, geldverkwisting. Ja, dat betekent dus dat die begroting anders moet. Dat die uh, uh, uh, veel meer transparant moet. Alleen dan hoor ik andere partijen zeggen, ja, we gaan Europa nu even niet veranderen. Pas op de plaats, noemen ze dat. Geen vergezichten. Terwijl D66 zegt, nee, het moet anders. Uh, openbaarheid van bestuur moet anders. Ik, ik, dus de partijen, ja. de partijen die klagen over Europa. Maar die klagen wel. Maar als je dan zegt, nou, laten we het anders doen. Dan zegt ze, nee, nee, nee, nee. We willen het houden. Nee, maar altijd. ik hoor jouw leider, volgens mij Alexander Pechtel vandaag letterlijk zeggen, we moeten door mm -hmm. op dezelfde weg. In reactie op de speech van Cameron. Dat vond ik nou niet zoveel veel perspectief bieden. Nee, deze. D66 zegt al, al jaren, al decennia. In Europa moet het raal, radicaal anders. Het moet democratischer. Burg, burgers moeten veel meer zelf kunnen aansturen. Het moet openbaar. Hè. Ik maak mezelf op dit moment heel hard voor openbaarheid van bestuur. Tot en met rechtszaken aan toe. Om inzage te krijgen ja, in wat u. de Europese Commissie, de Europese Raad doen. Dus je kan er zelf wat aan doen. Maar als ik de. Hè, bijvoorbeeld de VVD. Die toch ook heel, heel vaak een negatieve toon aanslaat over Europa. En die leveren terecht kritiek op dingen waar wij ook kritiek op hebben. Ja. Alleen dan zegt de VVD, hè, en de VVD zit nu aan de knoppen... Mm. je zou zeggen, nou, dan kunnen ze bijvoorbeeld zo'n begroting... zouden ze radicaal anders kunnen inrichten... zodat we geen geld meer hoeven te geven aan ja. landbouwsubsidies... Ja. zodat er minder ver verkwisting is, uh, minder fraude. Maar goed, prima. Uh, dat doet de VVD Nee, niet. dat zouden ze moeten doen. Nou, nou, maar dan ben je het toch eigenlijk eens met Cameron? Dan zeg je toch eigenlijk van, joh, die kloof moet kleiner... en we moeten gewoon gaan veranderen? Nou ja, dingen, dingen moeten ook anders. Alleen ik vraag me ook af wat Cameron dan eigenlijk anders wil. Nou, drie dingen. Hij wil een referendum en minder, minder regeltjes. Hij wil de interne markt. Maar de Britten die doen niet mee aan de euro. Die doen niet mee aan Schengen. Die doen niet mee aan sociaal beleid. Die doen niet mee aan het handvest voor de grondrechten. Ja. En binnenkort ook niet meer aan politie- en justitie-samenwerking. En alle regels waar zij over klagen... Uh, uh, ...sociaal beleid, consumentenbescherming, productveiligheid... ...noem het allemaal maar op, dat zijn interne marktregels. En Cameron zegt ook, oh, ja. nee, die interne ja. markt willen we houden. Nou, dus hij mij geval... is niet duidelijk wat hij dan wil. Nou, hij wil in ieder geval die schuldenkiezers opgelost zien. Dat lijkt me een goede voorwaarde om door te gaan. Ja. Als dat nog nou, meer emmeren, emmeren wordt met geld en miljarden. Dat is een mooie. Ja. D66 heeft... Jarenlang gepleit voor afdwingbare, bindende regels binnen de eurozone. Het is en niet echt ja, dat betekent dus dat. Nee, omdat een aantal partijen dat niet wilden. Die zeiden geen inmenging van Brussel. Maar dat betekent, hè, geen inmenging ja, dat... van Brussel, nou. betekent dat er dus geen controle is. Dat is altijd een mooie discussie. Want wat waar wat, wat leidt wat toe als je niks doet? Of als je juist je mee gaat bemoeien? Want dan kan het alleen maar erger worden, wellicht. Ik wil je vragen, dat het referendum van Cameron. dat moeten jullie als muziek in de oren klinken, toch? Als, als, als echte democraten. Ik vind, de, de, kijk, dat is, dat is aan de Britten, maar als er een referendum komt... dan komt er in ieder geval, hè, dat blijkt nu ook al trouwens... komt er een goed debat. Dat verwelkom ik. Ik ja. zie ook dat overal in Europa... Moet het ook in Nederland, in Sophie? Uiteraan, als, als, Sophie? Als d er ja. uh, is, is me dat natuurlijk uh, uh, heel erg veel waard. Uh, een referendum, ja, D66 heeft altijd gezegd... wij zijn voor een, een correctief, dus een bindend referendum... door de bevolking zelf. En wij hopen dat alle partijen mee zouden willen werken... Aan een referendum met. Maar ja. die is er op dit maar, moment. Maar zou jij vinden, net als ja. wilde Sophie, dat in Nederland ook een referendum komt, net als wat Cameron wil over, over Europa? Maar en wat zou dan de vraag moeten zijn? Van in or out? Uh, nou ja, lijkt me. Uh, die vraag lijkt me niet aan de orde, maar als Geert Wilders dat wil organiseren, zou ik zeggen, ga je gang. Dan, steun je. Dat Dan zou je, dat deze zou je steunen. Dat, dat zou deze ja, maar ik ga, natuurlijk, maar ik ga, ik, ik ga de barricade op om campagne te voeren, wat denkt u? Nee, maar dat vind ik super, want dat gaat Cameron eigenlijk ook doen. Want die zegt, ik ben, het, ik ben voor, blijf in Europa, wel op een andere manier, net als wat jij zegt eigenlijk. Maar ik vind een referendum om het volk te laten meebeslissen een hele goeie. Dus daar ben je het dan wel mee ja, eens. Kijk maar, een, een D66-er die uh, rabiaat tegen een referendum is, zult u niet veel vinden. Maar laten we nou even niet uit het oog verliezen dat er nog heel veel andere manieren zijn om Europa te veranderen en te verbeteren. Mm -hmm. He, kijk, de, de PVV zegt. Europa werkt niet goed, de stekker eruit. Uh, andere partijen zeggen, Europa werkt niet goed... maar weet je wat, we laten het zo. We laten het bij de status quo, niks veranderen, pas op de plaats. Hè. Dat zeggen de VVD, de SP en in zekere zin ook de PvdA. Wij bij D66 zeggen, Europa werkt niet goed... Uh, is niet transparant genoeg, is niet democratisch genoeg... is niet efficiënt, niet vakvaardig genoeg. Uh, we moeten het anders doen, ja. we moeten het beter ja. doen. Ja. Uh, en dat is, dat is een ander alternatief, want we hebben in de wereld van vandaag... Hebben we echt baas bij een sterk Europa, wat onze kwaliteit van leven kan verbeteren. Nou, Sofie, volgens mij ga jij bij zo'n referendum wel behoorlijk de boer op en kan je het verhaal wel goed vertellen. Dat is jou nooit. <laughs> uh, dat, is, dat is nooit moeilijk geweest voor jou. Ga ik zo met veel plezier doen. Oké, okay, Sofie, dat veld, dankjewel hè, voor je reactie. d 60 eurolepie Oké tot ziens. Eh, wij hoorden haar toch wel zeggen... dat een referendum in Nederland... à la Cameron in or-out, natuurlijk een goede zaak is. Vond ik toch wel leuk... dat D60 dat, uh, dat steunt. En ook de boer op wil gaan, zoals Sofie dat doet. En zeggen van, we blijven er absoluut in. Dat is hun goed recht. Ik zeg, ze zijn nog steeds Oost-Indisch doof... In, in Brussel. Voor de kritieken, althans wat we meemaken. Ik zie dat de klok naar 7 loopt. Peter Klein zegt me maar nog eens controle op de uitgaven. Jaar na jaar worden de jaarrekeningen afgekeurd. Daar is helemaal geen verandering voor... Nodig. Corruptie alom. Peter Kuiper zegt... Oneens, Europa, dat zijn wij zelf. Dat zijn de 19e-eeuwse nationalisten die doof zijn. Ik ga nog gauw even naar, naar een beller. Jack van Nessel uit Rotterdam. Is het oneens? Jack? Ja, oneens. Ik, uh, ik zit met zwarte te wachten op dat referendum in Engeland. En dat ja. ze dus uit de EU treden. En dan uh, moeten wij maar even kijken wat er met Engeland gebeurt. Die gaan dan failliet, hè? want die moeten bijvoorbeeld op alle producten... die wij van hun gaan kopen, moeten zij dus... Uh, of wij tenminste moeten wij invoerrechten gaan betalen... Dus, Engeland is binnen drie jaar nadat ze uit de EU gaan, zijn ze failliet. En dan zijn we wat gezeitig over in Nederland over het ja. uitvinden, denk ik. Nou, een helder verhaal, dankjewel, Jack. Eh, Wijnald Willeburg, Eerdmans, eens opschudden en veranderen. Het is hard nodig. En uh, attention, zegt Eens, Timmermans verschuilt zich achter de pro-EU-meerderheid in de Tweede Kamer. Is bang voor directe democratie. En even rennen is wat Nederland wil. Politiek Forum zegt tot slot, hashtag Eens. Eurokraten missen vaak het contact met de basis en de verwijs naar een website. Die kunt u allen bekijken op www.twitter.com avondspits. Dan ziet u wat er binnen rolt hier op Eens en Oneens. Ik dank alle bellers Ralf, Christian en Erik die nog zaten te wachten. Kom een volgende keer. Pak je telefoon en, en doe mee aan de discussie. We zijn er doorheen. Dit was Avondspits voor, voor deze avond, woensdagavond. Straks gaat hier kunststof verder. Daarin is cabaretier Paul Groot van Koevenoen te gast. Morgenochtend vanaf 7 uur weer tijd voor Vandaag de Dag van WNL. Daarin zitten jan Hein Kuipers en Raymond Kerkhofs. Morgenochtend dus 7 uur op Nederland 1 te zien. U kunt deze en andere uitzendingen van Avondspits terugluisteren op www.omroepvnl.nl/avondspits. Morgenavond.